Oudschreurs met het NOS Journaal. Bij een massale ruzie op een begraafplaats in Moskou... zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. Er zijn ook tien gewonden. 200 tot 400 mensen hebben meegedaan aan de vechtpartij. Ooggetuigen melden dat er is geschoten en gevochten met stokken. De ruzie zou zijn uitgebroken tussen groepen mensen... van verschillende etnische groeperingen... die bij de begraafplaats spullen verkopen. 50 mensen zijn opgepakt. De twee tijgers die waren ontsnapt in Friesland zijn gepakt. Ze zijn allebei verdoofd. De dieren worden met een draagdoek teruggebracht naar een hok. Ze wegen ieder ongeveer 150 kilo. En daarom zijn er meerdere mensen nodig om ze te tillen. De tijgers ontsnapten vanmorgen uit een opvang in nijerbekoop. Ze konden uit een hok komen omdat een hek waarschijnlijk niet goed dicht zat. Volgens de dierenopvang is er geen gevaar geweest voor de omgeving. De tijgers zijn op het terrein gebleven. De brand op een bandenopslagplaats in Spanje is onder controle. Op de dun plek, in een dorpje bij Madrid, lagen miljoenen autobanden. Het vuur ontstond gisterochtend en er kwam veel zwarte rook vrij. En daarom moesten 9000 omwonenden worden geëvacueerd. Ze mogen nu terug naar huis. De Spaanse opslagplaats voor gebruikte autobanden is de grootste van Europa. Op het Formule 1-circuit van Barcelona heeft Max Verstappen... in de kwalificatierace de vierde startplek veroverd... Hij vertrekt morgen vanaf de tweede rij. Het is de eerste race van Verstappen in een Red Bull-auto. Hij kwam begin deze maand over van Toro Rosso. Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo klokte de derde tijd. Lewis Hamilton was de snelste in de kwalificatierace... en vertrekt morgen vanaf pole position. Nico Rosberg zette de tweede tijd neer. Het weer af en toe een bui en niet warmer dan een graad of elf. Ook met pinksteren wisselvallig weer. Het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. Vanaf dinsdag iets warmer, maar het blijft wisselvallig. En dit was het. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Bunschoten 3 kilometer. En na een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen bij Arkel 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht.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 Position. My one solution is my queen cause she stays strong. Yeah, yeah, she is my Want daar is wel het een en ander gebeurd. Wat is er aan de hand, Joop? Ja, dat kan je wel stellen. Want uh, in de 66e minuut kreeg uh, Michel Romeno een rode kaart. Uh, dat was eigenlijk twee keer geel. Hij maakte voor de uh, tweede keer kreeg hier een gele kaart voorwege. Een opzettelijke handsbal. En daarna ging het voor los. Uh, het was in eerste instantie Patrick van de Oort... Die voor de 2-0 zorgde. En dat had al lang moeten gebeuren. Maar goed, uiteindelijk was het Patrick van de Oort die de laatste setje kon geven. Daarna kwam, we moeten heel even nadenken, eh, volgens mij lotsie rikkers nog eventjes voor een doelpunt in aanmerking. En nu net was het eh, Remy. Nee, was Patrick van der hij juist die was net gewisseld. Die maakte de 3-0. En zojuist een andere wissel, dat is Remy Driehuis die scoorde voor 4-0. Dus Zandvoort, ja, dat, dat, dat drukt nu eindelijk uit dat ze echt veel keren sterker zijn dan de brug. Maar goed, het, uh, het maakt helemaal niks uit. Het is wel leuk voor de jongens dat ze gaan scoren. Nu hebben er vier jongens gescoord. Uh, en er is dus nu weer een kans voor Zandvoort. Uh, nu helaas wordt die bal gesmoord in de tweede. Maar kan... Nee, uh, oké. Okay. Um... Uh, middelberg Berk-Bellenkamp probeerde daar uh, Koen-Meghielsen te bereiken, dat lukte niet. Uh, de brug is er nu weer uit voor proberen alsof de eer te redden. Het zal dan waarschijnlijk het laatste doelpunt worden, voor de, voor, voor überhaupt. maar zover is het nog niet, want het Zandvoort wil daar niet aan meewerken. De stand is 0 we spelen in de 82e minuut en het is bijna het doek dicht voor uh, de brug. Dankjewel Joop. En uh, straks komen we uiteraard weer bij Joop terug. Zo aan het eind van uh, deze wedstrijd he, nog een paar minuten te spelen. Welkom bij derde uur van Zandvoort op zaterdag. Duitsersveld toe. Jap! Yep. Ja, 83e minuut. Ik moet een kleine correctie maken op de 4-0, want er was van Bord middenboom. En die scoorde ook de 5-0 in de 83e minuut. Stammer staat met uh, 5-0 voor en we spelen 85e minuut. Zo'n klassieker van Daryl en de John Oates. de man-eater. Elf over vier. Salford voor een hele goede middag. En lekker vanaf thuiswerken met Work From Home. I I am a -a. I'm pretty impatient. But I know you gotta put them hours. I'm, gonna make it I'm pick up picture. I'm gonna get you fired. I know you are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 What you gotta do to work, work, work, work, work, work, work You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work Am my body do to work, work, work, work, work, work, work We can work from home, oh, oh We can work from home, oh, oh Oh, yeah Girl gotta work from it Can you make a clap? No one for me To the ground, pick it up for oh, yeah. me. Look back at it all, I'm for me. Oh, yeah. Putting work like my time She Ooh. She riding like a '63. Ooh, uh. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the forest with me. Oh, she the bait. I'm her boo and yeah. she down to break the rules. Ride it die, she gon' go. I'm gon' choose. She finesse. I fight bulls. She take that. ...middag tussen 3 en 5, dan gebeurt het bij CFME. Dan de 40 beste plaat uit Europa in de Euro Breakdown gepresenteerd door Maurice Mulder. En deze staat er ook in door de fifth Harmony en Work from Home. Ja, voor het slot van de wedstrijd van vandaag, waarin flink wordt gescoord door SV Zalvoort, gaan we weer naar JoFres toe. Ja, waarin inderdaad uh, toch uh, de brug erin is geslaagd om het laatste doelpunt van het bestaan van de vereniging uh, achter doelman Joris Schmid te werken. Uh, 5-1, we spelen met 7 minuten. begint de blessuretijd, de extra tijd. En die zal heus nog wel even duren, want de schijf heeft een paar keer zijn horloge stilgezet. Ten eerste voor uh, uh, de verwerking van de rode kaart van Michio Armenio. Dat heeft nogal wat uh, um, administratieve bestondigingen gegeven. En dan ook nog voor uh, de wissels. een paar keer gewisseld. Zandert heeft drie keer gewisseld. De brug heeft twee keer gewisseld. En dat wordt er allemaal bijgeteld. Dus de stand is nu 5-0 en staat op de 90 minuut, maar het is nog niet afgelopen. Voor Zandvoort is het wel in ieder geval, ja, daar, is het nog wel, daar sluit hij inderdaad af. Zandvoort uh, dat sluit de competitie af als de tweede. Um, het heeft uh, 7 t 18 wedstrijden uh, gewonnen. Nee, 25 gewonnen, uh, 18, uh, wat zeg ik nou? Ik zeg het verkeerd. 26 gespeeld, 18 gewonnen, 6 gelijk, gelijk en 2 verloren. En dat is ja, toch wel een minder doelstandoom dan uh, Buitenveldert, want dat heeft 66 punten in Zandvoort 57. En uh, Buitenveldert uh, heeft uh, 79 doelpunten in de plus Zandvoort 47. Het einde van het seizoen is er in ieder geval, nee, van de competitie moet ik zeggen, het seizoen toch nog even voor de Zandvoort. Volgende week de uiterst belangrijke wedstrijd tegen Monekendam. Als die uh, gewonnen wordt, wordt er nog een keertje teruggespeeld. De, dus daar moet van gewonnen worden voor een tweede ronde. En dan als derde is er een uh, finale voor één plaats in de tweede klasse. En dus uh, uh, wordt het nog spannend. voor uh, die Tombola, Samvoort uh, is uitgespeeld. En uh, de brug bestaat niet meer. Oké, okay, dankjewel Joop. Uh, nou, toch een mooie eindstand vandaag, hè 5-1. Ja, je zou bijna zijn <laughs> schuld voor de show mee, maar toen ging het goed. Nee, dit is natuurlijk... Het ja, is ook niet waar natuurlijk. Maar uh, goed, uh, dit is in ieder geval... Het is 5-1 geworden. En dat is uh, ja, eigenlijk... Nou, nog te weinig, omdat er is zeker 9 moeten zijn. Maar goed. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them see we're crazy. I don't care about that. Put your hands Nou, ik zou niet uh, durven om straks na vijf uur uh, door te gaan, Je hebt je ruzie met uh, Fred Hey. Dan moet je geen ruzie mee hebben, hoor. Straks tussen vijf en zeven. Entertainment for you met Fred Hey bij CFM. Je hoort de Starship en dat is kan een stap als nou. CFM, Race Radio, Pit Report. Report. Ja, ietsje later dan je van ons geweest bent. Maar dat uh, had ze natuurlijk te maken met de voetbalwedstrijd van vandaag. Die in een 5-1 eindstand geëindigd is. Hier is het Formule 1 nieuws. Ja, natuurlijk, Het grootste nieuws was natuurlijk uh, de kwalificatie van uh, hedenmiddag... Uh, met een uh, vierde startplek voor Max Verstappen. Voor hem uh, ziet hij uh, de Daniel Ricciardo, zijn nieuwe teammaat bij Red Bull. En dan uh, Nico Rosberg en Lewis Hamilton op pole. Morgenmiddag twee uur de Grand Prix van Brazilië live op de diverse sportkanalen. Maar uh, het grootste nieuws was natuurlijk afgelopen week... dat het feit dat Max Verstappen overstapte van, uh, van, uh, van Toro Rosso naar Red Bull... En de reactie van Hamilton uh, die was daar uh, bepaald niet uh, zeer over te spreken. Wereldkampioenen uh, Lewis Hamilton en Fernando Alonso... menen dat Red Bull jonge Formule 1-coureurs te veel opjaagt. Hamilton en Alonso zorgden voor een komische nood... in een persconferentie van de Grand Prix van Spanje... waarin vooral Daniel Fiat, Max Verstappen en Carlos Sainz... vragen kregen over de wissel tussen Fiat en Verstappen. Wat heeft Red Bull-coureurs van plek laten ruilen? Wist jij dat, Lewis? Grapte Alonso. De Britse Mercedes-coureur uitert zich vervolgens kritisch over de zet van Red Bull. Het is een mooie kans voor de een en erg jammer voor de ander. Red Bull heeft talent altijd een goede kans gegeven... maar moet ook beseffen dat jonge coureurs die tijd nodig hebben. Er staat dan veel druk op je, zeker als je maar korte tijd in een opstapklasse gereden hebt. Het doet er niet toe of ik het ermee eens ben, maar ik zou het niet zo gedaan hebben, besloot Hamilton. Ook Alonso uit wat twijfels. Het is aan Red Bull, maar dit kwam pas na vier races. Dit seizoen wel als een verrassing. Al hebben de keuzes van het team in het verleden wel goed uitgepakt. Nou, Vooralsnog wordt het ongelijk het bewezen. En wat vond Daniel Kviat er dan zelf van? Red Bull nieuws kwam als, nieuws kwam als een grote schok. Het nieuws dat Max Verstappen zijn stoeltje bij Red Bull Racing overnam, kwam door Daniel Kviat zelf als een grote schok. Ik zat thuis op de bank Game of Thrones te kijken. Toen Helmoet Marco me hierover belde, vertelde ik Fiat tijdens de persconferentie voorafgaande aan de Grand Prix van Spanje. We hebben 20 minuten gesproken, want ik wilde uitleggen. De beslissing kwam als een grote schok voor, ook voor mezelf. Maar het is nu eenmaal zo. De bazen van de organisatie maken de keuze en ik moet het accepteren. Helmut Marco die over de rijdersverdeling binnen Red Bull gaat, stelde eerder dat de, rust de druk niet aankon. De 22-jarige Fiat mocht al na één seizoen bij opleidingsteam Toro Rosso in 2014 naar de, het moederteam van Red Bull. Toch kwam die promotie niet te vroeg, meent hij. Vier weken terug bij de Grand Prix van China stond ik nog op het podium. Ik heb alles gegeven voor het team, punten gepakt... en de auto mede doorontwikkeld. Deze beslissing is daarna pas gemaakt. Toch voelt het niet uh, alsof, ik, uh, alsof ze me hebben laten vallen... want ik heb een nieuwe kans gekregen bij Toro Rosso... waar ik weer warm ontvangen ben. Ik heb me altijd uitgedrukt in prestaties op de banen... en dat zal ook de resterende 17 races van het seizoen doen. Ik, ben unfinished, ik heb unfinished business met Toro Rosso. Dat gaan we nu samen afmaken. Nou En Fiat start morgen vanaf plek 13. En tot slot Max Verstappen. Mijn vader doet een stapje terug, dat is prima. Max Verstappen heeft toegegeven dat vader Jos een stapje terug doet... nu hij voor het grote Red Bull Racing gaat rijden. Tot nu toe was zijn vader Jos Verstappen altijd in de buurt van Max... en vaak te zien in de pitbox van Toro Rosso... waar hij ook vaak in beeld werd gebracht. Veel media vonden het opvallend dat Jos niet te zien was... in de pitbox van Red Bull Racing... Toen Max voor de eerste keer naar buiten reed met zijn RB12... tijdens de eerste vrije training in Spanje. Speedweek vroeg Max naar de situatie. Ik weet niet waar mijn vader is. Ik heb hem nog niet in de pitbox gezien. Hij doet waarschijnlijk een stapje terug en dat is prima. Jos Verstappen reed in de Formule 1 voor teams als Benetton, Simtek, Arrows... Terrell, Stewart en Minardi. Toen Max begon met karten begeleide Jos hem elke dag... En dat heeft hij samen met Raymond Vermeulen... het management op zich genomen van Max. Dus wellicht een goede beslissing dat zijn vader een stapje terug doet... en het aan de, ja, de, de, de specialisten overlaat. Tot zover. Dat was het, het Formule 1 nieuws. Morgen dus vanaf plek 4 voor de Grand Prix van Spanje. Om twee uur live te zien bij Ziggo. What do you mean?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 Make a love all night. First it up, then you're down, and then between. Oh, I really wanna know what do you mean? Oh, yeah, yeah, yeah. when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. when you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? I wanna know. Oh, what do you mean? Ooh. Said you're running. What do you mean? Oh, baby Oh, oh, oh What do you mean? Better make up your mind What do you mean? de SOS Band met de Finest. En succes had, een, had deze band hè, in de jaren 80. Sound of succes, daar staat het trouwens voor. Ja, we hadden het net even over het uh, Soulfestival. Vanavond gaat het spannend worden. Spannend! Echt waar. Hou jij het nog? Ja, nee, ik heb chips in huis. Ik heb dipsausjes in ja. huis. Ik ga ouderwets voor de buis. Gezellig naar het, de finale van het Songfestival. En een hoop kijkers. op uh, Douwe Bob natuurlijk, met Slow Down. Ja, waarom zeg ik dat? Het heeft wat te maken met het gedicht van de dag. Meer zeg ik er niet over op dit moment. Goed. Uh, het dier van de week, dat gaan we doen. Ja. En die luistert naar de naam Siep. En Siep is een uh, leuke, vrolijke kater van zes jaar oud. Het bijzondere aan Siep is dat hij maar drie poten heeft. Hij heeft hier zelf geen last van, al loopt hij natuurlijk wel iets minder snel... Siep is gewend om met mooi weer lekker naar buiten te gaan. Met de nadruk op mooi, want van kou en regen houdt hij niet. Dan blijft hij liever lekker binnen. Een gezellige knuffelkont die graag op schoot ligt en aan kinderen gewend is. In het dierentehuis doet hij niet erg aardig tegen andere katten. Dus hij heeft liever een het rijk voor zich alleen. En waar verblijft SIEP? Zoals gezegd, SIEP verblijft in het Dierenthuiskennemeland Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 uur morgen tot 4 uur middags. En telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemeland.nl, want ook SIEP verdient een thuis.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 ik voel me sexy als ik dans eh, eh, eh, eh, eh, eh. Oeh, Weet je wat het is? Ik heb ze al gehoord Al die goede tips maar ze, maar ze werkt er nooit En toch kan je het niet laten Nee, je kan het niet laten Oh yeah Ergens in haar blik Zie ik dat er iets Oh, iets verandert.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 Ik zeg, weet je wat het is, baby? Ik voel me sexy als ik dans. Ja, en ik zie het al helemaal voor me. En uh, de Willem van deze op het circuitpark Zandvoort. Dat ben deze plaat van uh, Nielsen. En ik voel me sexy als ik dans. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, lekker dat hij even niks uh, kon, uh, kon zeggen. De grote schuifje dicht had staan. Willem, nogmaals, goedemiddag vanaf het circuit. Ja, goedemiddag. Nou, ik... Noemd, ...maar ik heb niet aan zingen en swingen. Maar goed, eh, circuitpark Zandvoorten waar we nu de start hebben... ...van Paul Position. ...je hebt uh, verschoren... ...maar tot op de hielen gezeten door uh, teamgenoot uh, Jarno meer. Toch is het uh, verschoren aan de leiding. Uh, meer valt enige plaatsen terug... Uh, die... Na vier zelfs op twee vinden we nu uh, Tuomas Tuyala. en op de derde plaats Hugo Altane. Zo, die namen zijn er ook uit. Kom gaan we nog terug naar de namen van het podium uh, van de Marcel uh, Albers Memorial. Uh, nou Willem, je valt weg, dus we proberen het zo meteen nog wel eventjes zo vlak voor het einde van dit programma. Toch, Robert-Jan? We proberen het gewoon. Jawel, jawel. En hier zijn de Three Degrees. nog een keer op de Salfoortse Radio. De dames van de 3 Priest en The Heaven I Need. EFM, Race Radio, Pit Report. Ja, net ging het niet helemaal goed met de verbinding. Dat kan ook een keertje gebeuren natuurlijk. Dus probeer het gewoon opnieuw met collega Willem van deze live vanaf het circuit Park Zandvoort. Willem. Ja, we zijn we weer. Ik hoop dat jullie het niet wel horen. Helemaal luid en duidelijk. Ja, we proberen we weer gaat uh, alweer met de tweede op. Zet daar op Richard voor uh, de rest. Sinds deze week toegevoegd aan het Red Bull Junior. Op de tweede plaats vinden we ze in uh, wat als uh, Thuriana. En derde is het uh, Jumbo. Uh, uh, ja zijn jongens. Uh, vandaag rijden ze op de baan. Uh, uh, vanavond staan ze weer in de ballenbak bij uh, Center Park, uh, waarschijnlijk uh, te springen. Die rijden een race over 25 minuten, morgen rijden ze ook nog twee racen. De uitslag van deze race is de startopstelling van race 2. En Morgen hebben ze dan ook nog een kwalificatie en dat is dan de startopstelling voor race 3. Ja, het wordt spannend voor die boys. Ja, zeker. <laughs> dus, nou Willem, ja, op het circuit op dit moment, um, is er nog een beetje publiek trouwens uh, vandaag? Nou, dat valt eigenlijk wel uh, tegen. Ik kan het me ook wel uh, enigszins voorstellen uh, met die koude rotwind. Uh, In tegenstelling dat eerder uh, van de week uh, warme weer. Dus de opkomst is niet uh, uh, erg uh, groot. Het zal over een, enkele weken al anders zijn, maar dat hebben we dan daar uh, op dat moment dan wel over. Ja, en dan, en dan krijgen we natuurlijk nog het verhaal dat uh, aankomende maandag weer uh, diverse racefans uh, naar het circuit toe gaan. Maar dan helemaal niks meer aantreffen. Nou, helemaal niks is uh, wat overdreven, want er is uh, vrij rijden aangehaald uh, normaal nog. En uh, ja, dat willen we ook nog eens uh, een kaal, uh, bieden, want er zijn zat mensen. Uh, ik denk dat ze uh, topvoeren zijn, die gaan ook overvaren. Want, uh, die komen eigenlijk met alleen het student terug. Dus <laughs> dat is best, okay. <laughs> wel moeilijk te maken om op, uh, te bekijken. Maar inderdaad, uh, je geeft het in heel hard, uh, de eneste waren altijd op uh, eerste maandag, uh, maar dat is opgeschoven. Dat is nu gewoon zaterdag en zondag uh, op de races. En, uh, Morgen dus uh, de race en die begint om 9 uur met wederom deze uh, Formule 4. En die eindigt uh, met de laatste race tien 10 voor half 7 uh, morgenavond uh, eigenlijk al met de City Bug, uh, Cup. Oké, okay, en uh, Cufm is morgen natuurlijk weer uh, live bij Zandvoort op zondag met collega Andor... Dankjewel Willem voor je bijdrage vandaag. Oké, okay. <laughs> tot morgen. En, en uh, tot morgen. Nog heel veel plezier daar op het Park, Zandvoort. Ja, dankjewel. Dat was Willem van deze vanaf het circuit. Zo dadelijk het gedicht van de dag. Maar eerst Adam Lambert. I to believe in God and James Dean. But Hollywood sold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 I'm riding know Dat is van de Adam Lambert's Jordan, de Coast Town. Jawel, het is tijd voor het gedicht van de dag. Helemaal in het teken van het Songfestival. En het gedicht heet Rustig aan. Rustig aan. Ik ga nergens heen. Maar ik ga wel snel. Ik ga op zoek naar een plek en kom tot rust. Ik ga vanavond op zoek naar een plek en leg mijn hoofd te rusten. Elke morgen een nieuwe start. Elke morgen weer een schok. Ik denk, ik word een beetje bang. Ik denk, mijn hoofd loopt leeg. Beste vriend, kan jij me niet helpen? Ik geloof dat ik een beetje ben verdwaald. Ik blijf zoeken naar een oplossing. Kan jij me niet helpen? Ik moet het rustig aandoen, mijn vriend. Het rustig aandoen, want zo, zo kan het niet doorgaan. Zal ik het ooit leren? Ik was gewend aan een leven zonder problemen. Maar alles, alles wat ik ook doe, niets helpt. Beste vriend, kan jij me niet helpen? Ik geloof dat ik een beetje ben verdwaald. Ik blijf zoeken naar een oplossing. Kan jij me nou niet helpen? Ik moet, ik moet het rustig aandoen, mijn vriend. Het rustig aandoen, want zo kan het niet doorgaan. Rustig aan, mijn vriend. Doe het rustig aan als je het niet meer trekt. Laten we samen zijn. Samen zijn als je het niet meer trekt. Als dat vanavond maar goed gaat komen, Albert Jan, <laughs> is dat echt de tekst dat van is, uh, onze zo. inzending voor het Songfestival. Dat is Slowdown, maar dan in het Nederland. Slowdown. Heel veel succes vanavond. Onze douwe Bob. hier is Slowdown. Rustig. I'm going ja, heel rustig. gaan. snel. I should find a place to go and rest. I ik ook al uh, zo waarom je even tien seconden niet zingt. Hij denkt, uh, slow down. Rustig aan. Gewoon rustig aan. Je kan wel blijven zingen, maar zo'n moment van rust is toch wel lekker hoor. Ja, slow down hoor je. Ja. Zat aan de bar met een glas, een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles...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 Dat hij zich had gewerkt in het zweet Geld verdiend als water Maar nooit echt had geleefd Zijn vrouw was bij hem weg Voor een ander gereld. Af en toe gelachen Maar veel te veel gehuild. Ja, ja, ja, ja, ja. De warm-up voor uh, entertainment voor you. Zodat ik tussen 5 en 7 met Fred. Hij, hij is weer gearriveerd. En hij heeft een bekende gast. En uh, wie is hij of zij? Itemar van het End. Itemar van het End. Um, oh, die. Die heb ik een keer gebruikt uh, voor een gedicht. Ja, oké. Okay. Voor Goed Voorbij. Voor Goed Voorbij. En, en die komt echt uh, hier langs. Die komt in de studio. Wauw, geweldig. Ja, helemaal goed, Fred. Dat is dadelijk eh, na vijf uur bij CFM. Voor ons zit het er weer op, eh, Albert-Jan. Ja, en wat hoor ik, heb je volgende week vrij? Volgende week eh, door de week. Oh, ja, de week. maar in het weekend ben ik weer hoor. Oh, dus, gelukkig uh, zeg. Nee, dat dus, is, ja, ja, nee, ah, is goed. goed. Hoe okay. gaat het weer worden de komende dagen? Nou, het gaat, tegen de media volgende week gaat het, het weer de goede kant. Dus we kunnen wel even naar het strand? Ja, ja even pakken. Ah, okay. okay. Komt helemaal goed. Helemaal goed. Bedankt voor nou, het luisteren. Vanavond veel plezier met het Songfestival. Ja, dat Draai, gaat wel lukken. Ga alwets met chips en dips voor de ja. Ranja voor de tv zitten. Heerlijk. Zoals het hoort. En morgen natuurlijk om twee uur zit onze collega Anders Sandberg hier. met voor op zondag. Met live verslaggeving vanaf het circuit. En uh, hij zal natuurlijk ongetwijfeld ook kijken naar de Formule 1 in Barcelona. Met een prachtige mooie vierde startplek van Max Verstappen. En wij zijn er volgende week weer. Zaterdag om twee uur. Tot dan en bedankt voor het luisteren. Dag! Some things in life are paid. They can really might you made. Other things just might you swear and curse